En dat terwijl ik net zo'n mooi golfje getekend had. Voor de prijs, als u begrijpt wat ik bedoel. Mijn zolen! Haal je vlees uit het zout. Daarachter zie ik je al alweer aankomen. Oh! Oh! Zo, daar is je doekje weer. Ultramarijn, zo uit de tube geknepen. Waarom ja, heb je geen mossers genomen? Oh. De inspiratie is uit mij gespoeld. Dit was heel vreselijk voor mijn zwak gestel. Ik moet mijn vlug gaan verschonen. En dan met een hete grog naar bed. Dat voel ik... Wacht niet. eens even. Je hebt daar een veridiaan dinges aan je bolle kop hangen. Dat is zonde makker. Geef hier dat ding. Wat zeg je? Je hebt daar een veridiaan dinges. Dat ding vibreert mooi. Het is zonde om het niet te gebruiken. Oh, nu zie ik het pas...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 Uh, morgen kom ik de nou augurken halen en dan kan ik het meteen signeren en vernissen. Want uh, gevernist moet het worden, anders laat de rijpunt erin. Tot ziens. Het beuken van de golven heeft mij uitgeput. Trouwens, het past een heer niet om met een ezel op zijn rug over de weg te gaan.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 Behoudens uitdroging en vernissage natuurlijk. Wie heeft dit werk geschapen, amis? <middels> zeg het, zeg het maar uiterlijk. <middels> Zij het geen geschapen. Ik moet. <middels> Curieux. Men weet toch nooit wat er uit zo'n extraordinaire figuur voort kan komen. Parbleu. Een chef dœuvre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 ...voor de brief doen ik. Excuseer, heer Olivier. Uh. Staat u mij toen naar bed te gaan? Hmm? Uh, dat schilderij. Huh? Hebt u dat gemaakt? Uh. Het is heel treffend... ...dat <laughs> u mij toestaat. Net echt. Wie. Hmm? Wier.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 Dat is dat. Gesigneerd. Mm -hmm. Het is gebeurd. En nu hoef ik er verder niet over te piekeren. slotte moet een heer de moed hebben om een beslissende stap te doen. Wat bedoelt u? Hm?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 Ik heb gepoogd om de flits van het nu te vangen... uit de bijert van ogenblikken die ons omringen. Tans zal ik pogen de chaos van de tijd... Oh, het oh, licht! Oh, oh, Wat het licht. Licht. Oh, oh. Wat licht! Het licht valt uit! Het licht valt uit! Wat, valt uit. Wat, valt uit. Wat is hier aan de hand? Oh. Oh. Het is een kortsluiting. Joost zal het wel zo verholpen hebben. Ga toch zitten, doddeltje. Mevrouw Doddel bedoel ik. Ik bedoel eigenlijk... Als men zo aandringt, wil ik, ondanks de sluiting en een verwaarloosde leiding, wel verder gaan met mijn poei. Ik zal nu pogen om in enkele uitgewogen regels de vormloze deemster van de tijd te schilderen. Derert zal dan op het juiste moment de flits van het nu opnieuw tevoorschijn springen. Oh! Is het Het schilderij ontploft! Blijf u goed vinden! Wat bedoel je kan Die Joost? Wat is er Vest? gebeurd? Een rizel! Wat bedoelt Joost met een griezel? Hmm. En hoe kan mijn kunstwerk opploffen? Dat is wat Terpentijn bedoelde, denk ik. De... Met volle maan slaat de rijping in de viridiaan-dinges, zei hij. Ja. En het is vanavond volle maan. Ik heb u genoeg gewaarschuwd. Ja, nog brutaal zijn ook. hè? Hmm? Oh, met mijn collade bedoel ik. Er zit een gat in het wier. En er komt rook uit het kastje met zekeringen.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 De markies, hij wordt aangevallen door die griezel als ik het goed zie. Kom mee, heer Olly. De markies hangt in de boom, toppos. Het is stuitend. Allerlei vaagsel werkt hier bij avond rond. De gehele omgeving zou moeten worden uitgekant en dat er gelijk worden gemaakt. Dat is waar.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 Ja. Trillingen trekken de Viridian aan. Oeh. Die aanslag zou best het werk van mijn kunstmonster kunnen zijn. Uh, uh, uh, excuseer, mm. Olivier. Uw pap wordt koud. Uh, en ik weet zeker dat de radio niet over uw, uh, uw kunstmonster gesproken heeft. Mm. Een aanslag door onverantwoordelijke elementen, zei men. Uh, ik, ik weet wel uh. beter. Mm -mm. Ik moet er naartoe, want ik ben de enige die macht over hem heeft. Oh, oh.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 Altijd dezelfde. Hm? Jij zit dus achter deze aanslag, hè? Kom mee naar het bureau, mommel. Daar, daar heb ik geen tijd voor en ik zit niet achter een aanslag. Ik sta hier om mijn monster te beschermen tegen stomiteiten van de politie, als u begrijpt wat ik bedoel. Inrekenen! Er is niks inrekenen! De stille zomerlucht trilde al spoedig door het meningsverschil. Zoals de oplettende luisteraars weten, wordt de viridiaan aangetrokken door Veringen. En hij sprong dan ook uit het struikgewas tevoorschijn om zich op de politiebeamte te storten. Oh! Oh, een... Inrukken!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 Dat wij ontwikkeld hebben ja. en dat een ja. ganz bijzondere adaptie-implosie veroorzaakt heeft. Uh, uh, noteert u dat, meneer Pip? Die implosie had oogjes. Ik heb het uiterlijk gezien. Maar, trouwens, uw prilwinsium is verdwenen. We moeten opnieuw beginnen. Oh, mijn oude schicht heeft in het gevecht ook danig geleden. Als hij het nog maar doet. Huh. Huh -huh. Heer Olly, wat is er gebeurd? Heb je zich pijn gedaan?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 Oh, dit kan zo niet. Ik, ik ben nu wel de baas van die veridiaan, maar ik kan hem niet aan. Dat is gebleken. Nee, we... en, en dat komt omdat niet ik, maar Terpentijn het monster geplakt heeft. Nee, we... Wat moet ik nu doen? Um... Ah, ik, ik heb nu wel geld gegeven, maar dat is niet voldoende. Geld speelt geen rol. We uh... moeten het monster vinden. En we moeten Terpentijn zoeken, want die moet zijn naam onder het werk zetten. Oh. Hij zal trouwens wel weten wat hij met zo'n viridiaan moet doen.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 Wat moet je? Ben je weer bezig met je uh, dingen? Heer, heer tijd. Oh, neem me niet kwalijk. Ik, ik, ik kwam toevallig langs en toen dacht ik.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 Deze ongehoogte, geef mij een zwindel. Ik kan jou niet zoveel, mijn knieën klappen oh. Oh. Ik moet, daar komt hij. Snel, prof, geef me uw hand. Zo, oh. oh, Snuf, haal een brandladder. Daar schuilt de verdachte die het museum geplunderd heeft. Niet zo beven, prof. het monster, heeft mij in greep. Help, niet trillen, prof, dan laat hij wel los. Laat Laat de brand weer komen! Slug! kinderboven! naar boven! Uh, Viridian, laat dat! Uh, dat mag je niet doen! Dat wil ik niet hebben! Laat de professor mij te rusten en kom hier! Hij doet het? Dat gaat mij boven de pet. Mij niet hoor! Zo'n losgebarste ding is gehoorzaam te vent... die zijn naam onder het stukje heeft gezet. Ziezo!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 Je ja, bent een van die vleeslichamen die vinden dat een naam meer waard is dan kunst. Ja. Ah, ik moest eigenlijk je lijf van je maken. Wees toch rustig. Denk om de Viridiaan. Het gaat me boven de pet. Ik zal deze zaak even op zijn beloop laten. Totdat het monster tot rust gekomen is. Maar wanneer bommelen het waard kwaad worden. slinger ik hem zo op de bom dat hij het niet gauw vergeten zal.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 Oeh, vertrullingen, dat komt er van wanneer een rollade aan het sudderen raakt. Maar hij is juist op tijd. Mijn naam staat er het doek. Laat hem binnenkomen, makker. Uh, je je tijd. Hou je vast. Spring jij. Daar in je wier. Huh? Huh.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 En dat is maar goed ook. Eigenlijk, want ik lees hier dat de marquise de kantekleer een eervolle vermelding heeft gekregen. Nou vraag ik u, dat gedicht van hem was toch maar een kreupelrein, als u wat ik bedoel. Ja, nou, ik kon er geen touw aan vastknopen hoor. Maar de plaat die jij gemaakt had, was nu juist zo duidelijk. Ja. Iedereen kon direct zien dat het opgeplakte wier was. Nee. En daarom vind ik het echt vals. We moeten het breed zien. In dit land is geen plaat voor nee. En daarom heb ik gemeente een etentje aan te moeten bieden... om toch iets aan de cultuur te doen. Uh, u komt er ook, mevrouw? Ja. Iets van niets... de en van nu... die in niets vergelijkt. Dat was dat... Nu kunnen we verder zonder zorgen proeven wat Joost heeft klaargemaakt. Koken is ook een kunst. Dat wordt bij de tegenwoordige festivals nogal eens vergeten. Nou, dat is waar, hoor. Mm -hmm. Wat kan jij dat toch enig zeggen, Olly? Nibia, ja, dat is zonder twijfel waar. Voor praten komt u een eervolle vermelding toe, oh, Amis. Dan stel ik voor om op de winnaar van de Prix te drinken.